die iets ruigere muziek maken, bijvoorbeeld de rapper Kanye West. Ken je misschien wel, uh, da ook daar hebben ze liedjes voor geschreven. Deze bent Bon Iver Skinny Love, hoor hier. hier op Radio 1. Zometeen Ferdinand, we gaan het hebben over voetbal. Oh, het was het avondje wel hoor. En Rick hey, is een dagje voetbalcommentator geweest. Hoe dat ging, hoor je zometeen. Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Italiaanse regering maakt zich ernstig zorgen... over het grote aantal vluchtelingen... dat de afgelopen dagen in Italië is aangekomen. Het zijn vooral Tunesiërs die in kleine bootjes... naar het eiland Lampedusa zijn gevlucht. Volgens de regering gaat het om zo'n 3000 asielzoekers... in de afgelopen drie dagen. Ze worden nu naar detentiecentra gebracht op Sicilië en het vasteland. De Tunesiërs ontvluchten hun land vanwege de onrust die daar heerst... sinds president Ben Ali is verdreven. De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken is bang dat terroristen van de situatie gebruik maken... en zich onder de vluchtelingen hebben gemengd om Italië binnen te komen. Buschauffeurs in Almere laten reizigers dit weekend uit protest niet betalen. De werknemers van Connection zijn het toenemende geweld in het openbaar vervoer beu. Ze nemen daarom dit weekend geen geld en kaartjes mee in de bus. Gisteren nacht werd een buschauffeur in Almere het slachtoffer van een gewapende overval. Hij raakte licht gewond. De Oostenrijkse zanger en acteur Peter Alexander is overleden. Hij scoorde vooral in de jaren 50 en 60 enkele nummer 1 hits. Alexander speelde verder in een groot aantal films. Peter Alexander kreeg diverse Duitse en Oostenrijkse prijzen... en wordt beschouwd als de bekendste entertainer van Oostenrijk. De laatste jaren kwam hij niet meer in de openbaarheid. Peter Alexander overleed in zijn woonplaats Wenen en werd 84 jaar. Op het WK schaatsen allround in Calgary gaat bij de mannen Koen Verweij aan de leiding in het algemeen klassement. Vlak achter hem staat de Rus Skobrev. Jan Blokhuizen volgt op de derde plek. Op de eerste schaatsdag werd Verweij tweede op de 5000 meter en vijfde op de 500 meter. Bij de vrouwen staat Irene Wust bovenaan in het klassement. Ze schaatste de tweede tijd op de 3 kilometer en werd de derde bij de sprint. Het weer bijna overal droog In de ochtend kans op mist. Vanmiddag wisselend bewolkt en droog, het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 47. Dit is 4-7, het enige radioprogramma dat ook in 3D is te beluisteren. Dus als je zo'n hippenradio radio hebt, dan uh, kun je nu even je 3D-functie aanzetten. Doe je even je 3D-dopjes in en dan luister je volledig in 3D naar 4-7. Afgelopen avond zo'n 150 feestvierden zijn gisteren dus afgekomen op een reeffeest in de Amsterdamse metro. We hadden het net al over... Ik ben nog een beetje op zoek naar je leukste feest. Als je nog een mooi verhaal hebt, laat het maar weten. 0800 1121. De Een nieuwe wet is er ook in Groot-Brittannië. Engelsen en inwoners van Wales kunnen in de toekomst 24 uur per dag trouwen. Dat mag nu nog niet, maar zometeen mag het wel. En Google-topman Erik die ziet duidelijke tekenen van een internetbubbel. Volgens de topman wordt de echte waarde van bedrijven overdreven. Net zoals bij de vorige internetbubbel. Zo is Facebook bijvoorbeeld helemaal niet zoveel waard als wij denken... En uh, dan kan dat wel eens een keer het begin van het einde zijn van dit internettijdperk. Spannend, spannend. Nou, spannend was het ook op de voetbalvelden. We gaan het erover hebben met Ferdinand. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Met Ferdinand was een op deze. Zoals altijd, vroeger zondagochtend. Het is 13 februari 2011, Luc. En heel ver, ik wou het misschien niet zeggen, maar het is gewoon zo voor mij. Dan. Ik ruik al die lente, jongen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dat is, maar ik ruik het ook hoor. Als we, vooral maandag en dinsdag waren we wel echt dagen dat je dacht, nou, het begint hè? Nou, dat is zeker zo, ja. En ik hoorde het net via het journaal dat het, ja, ergens in het land, het kan, ik weet niet of het in het zuiden zou worden. Maar dat geeft niet, joh. als ik hoor al 10 graden, het is voor weinig te koud, hoor. Ik ben de man van, uh, ja, graag ja. of 30, maar goed. Dat, <laughs> ja, het zij zo. Maar, uh, het is inderdaad, het is heel raar geweest de afgelopen week. En ja, ik heb ook begrepen, het komende week, tenminste het eind van de week zal het weer iets frisser worden. Maar ja, we zitten nog in de winter. Maar ja, de lente komt eraan. Ja. En dat gaat me, ja, dat, dat doet me nu alvast een, een, een beetje goed, joh. Ik, ik heb van uh, Erben Weddemars, die schaatser, ja. die, uh, die heeft mij een internet -inlog account gegeven voor de overheid, uh, zeg maar de, de internetwebsite van de overheid. Ja. Waar zij dan het weer vandaan halen? Ik weet niet precies hoe hij eraan komt, maar uh, hij zei, hier Luc, heb je het wachtwoord. Dus ik kan wel heel even voor je kijken wat, uh, de, hoe het nu is okay. uh, in, in Utrecht. Nou, de beeld pakken we dan even erbij. Ja. Uh, op dit moment 5,7 graden. Nou, dat is niet koud hoor, voor s'nacht. Nee, het, ja, het kan liever plus 5 zijn dan min, uh, dan en, min 5. Stok... Uh, dat, dat is toch een verschil, maar goed. Precies, precies. We gaan het hebben over voetbal, uh, Ferdinand, want uh, Ed, ik mag je feliciteren. Het is gebeurd. Het is gebeurd, het, is, uh, het was ook heel grappig gisteravond hoor, ik was uh, nog niet thuis en die wedstrijd werd daar gespeeld en ik vertoefde ergens in de kantine van een voetbalclub hier in Utrecht waar ik met waar mijn team gevoetbald had en we zaten nog een biertje te drinken en die telefoon gaat jo, en mijn vrouw hangt aan de telefoon, ze zegt Ferdinat geen paniek rustig aan, we staan voor met 2-0, weet je nou, dat smaakt het biertje fantastisch, dat snap je zelf wel. Ja, tuurlijk. Maar goed, uh, we gaan daarna naar huis en ik kom thuis, ik doe de deur open en ik vraag hoe is het. Ze zegt ja, het is, het is uh, rust of uh, ze zijn net begonnen en uh, er is gescoord door uh, Herakles Pal uh, voor rust. Maar goed... Uh... Het blijft zo, ik zet de radio aan en ja, er gaan allerlei dingen door mijn hoofd. Joh. Want de afgelopen weken, ja, Feyenoord heeft voorgestaan en dan werd het toch op het laatste moment gelijk tegen jouw favoriete club Twente. Ja, ja. dan liep het ook eventjes uh, mis in de, in de slotfase door, uh, ja, door Ene Ruiz. Hè. Maar goed, uh, dat geeft niet, uh, we zijn blij. Uh, ik zeg, we, ik, uh, de, de, het legioen, uh, ja. het was, het was, ik heb Mario B. nog gehoord op... Uh, op de radio. Ik heb zelf die beelden gezien. Maar goed, uh, Feyenoord wint. Uh, ze, uh, ze hebben nu 24 punten. Joh. Het, gaat, uh, ja, het gaat even goed in die kuiperzijde. Lug lang niet hoor. want nee. volgende week uh, krijg je een hele vervelende wedstrijd als ik denk dat uh, Feyenoord volgende week afreist naar de residentie. En ze treffen daar ADO. En ja, ADO gisteravond, dat uh, ging ook lekker hè, tegen de fanloze voetbalvereniging. Want uh, hun, hun wonnen met, uh, met uh, 3-0. En uh, ja, de, uh, ook gefeliciteerd, Luc, want uh, Vitesse won. Of uh, Vitesse speelde tegen 2 ...in uh, de Groswesten en ja, je club won, joh, ja. nogmaals van harte en... Maar wel op de Twente-manier, hoor. Wel weer met een minuutje ja, maar... of één en dan uh, even doorpiepen do do en zo. Ja, het is allemaal niet, uh, niet schoonheidsprijs bij Twente, Nee, kijk, het is niet de schoonheidsprijs, maar goed, kijk, die punten zitten in de tas... ...en ik heb, we hebben het al zo vaak over gehad, joh. Het is en blijft voetbal. Ik, ik, ik kijk naar AZPSV en dan hoor ik gisteravond allerlei commentaar van... van ja, ...het is geflatteerd, weet je. Maar goed... Uh, uh, PSV die gaat daar op bezoek jongen, in, in, uh, bij, uh, bij AZ. En ja, ze pakken, ze pakken die punten. En 4-0 is 4-0. En wat ook heel frappant was, dat was uh, ja, Utrecht op bezoek in, uh, in Tilburg. Hè. Dat was ook een uh, wedstrijd op zich waar ja. je zegt van goed... Uh, in de slotfase gebeuren allerlei lare dingen, 3-3 ja, voet... is het daar geworden, hè? Ja, 3-3. Weet je, voetbal balanceert, dat, dat zeg ik ook hoor, soms op, op, op de rand van, van waanzin, joh. Het is... Ja. Het is, het is uh, ik, ik had het echt niet gedacht, maar hoor. Echt krankzinnige uitslagen, inderdaad. Feyenoord ja. wint dus met 2-1, 3-3 bij, uh, bij Willem met 2, 2 Utrecht. 3 ja. 4-0 PSV, hoe ja. kan dat dat is dat zo'n uh, gigantische uitslag ineens? Weet je, PSV die heeft de vorige week. Een, uh, behoorlijk afvrij opgelopen, de, die wedstrijd tegen, tegen Den Haag. en Ja, kijk Rutte kreeg van allerlei kanten commentaar en ik heb hem ook van de week op de radio gehoord. Maar goed, uh, kijk, uh, PSV moest wat doen en uh, ja, ze hebben gisteravond gedaan uh, wat, ze, wat ze moesten doen en uh, ja, voor Verbeek zijn de, zijn de, ja, is het erg zuur hij zelf naar de turbine toe verwezen omdat hij het eens was met de beslissing van de scheidsrechter mm -hmm. Maar goed, uh, PSV gaat lekker, Twente gaat lekker. En ja, we hebben vanmiddag hè, die wedstrijd uh, Roda tegen Ajax. Dat, ja. uh, dat zal me ook eentje worden, hoor. En ja, ja de overige wedstrijden ook leuk. Nek, ik zeg, Robin Akkerenveen en uh, Groningen reist af naar Doetinchem... en treft daarop de Vijverberg, de Graafschap. En uh, nu heeft uh, de boer heeft gezegd dat ja. Ajax echt gaat voor het kampioenschap... en dat de, de, de, de, Euro de Europese wedstrijden zijn minder belangrijk nou, ik denk dat uh, de uitspraak van Frank, daar kan ik me achter scharen. We weten dat uh, ja, Ajax, uh, het is al een hele poos geleden dat ze dus uh, die schaal uh, naar Amsterdam toe uh, hebben meegenomen. En uh, Frank is Zaal is niet uh, zo lang uh, de, de, de, de trainercoach van, uh, van Ajax. En laten we eerlijk zijn, Ajax doet uh, volop mee. Want kijk, vorige week als ze uh, in de kop uh, wat gebeurt. En, uh, Ajax winnen en die komt dichterbij, mm -hmm. Luc. Dan kan ik zeker inkomen wat Frank zegt. En als hij zegt van ja, Europese wedstrijden, oké, okay, dat is een ander verhaal. Maar goed, hier, hier binnen de landsgrenzen zal Ajax nog wat moeten doen. Maar nogmaals, ze maken kans hoor. Ik denk dat het nu zal gaan tussen Twente, PSV en, en, en Ajax. En, ja. we gaan nog. en je moet niet vergeten, die, die gasten spelen nog tegen Macario. En wat ik me zo kan herinneren, of ik denk dat het ook zo is... dat op de slotdag van, van de competitie hebben we nog Twente, Ajax of Ajax-Twente. Ja, dat dat, dat, dat zou een kraker worden. Dat zou mooi zijn, hè? Ja, dat, dat dan de kampioen. Is. Nou ja, dat, dat, dat zou zomaar kunnen, we hebben ook nog Ajax, PSV dus, of PSV, Ajax en er is nog van alles gaande hoor. Maar goed, uh, we gaan de komende weken we hele mooie dingen zien. Joh. En ik ja. hoop nou nogmaals voor, uh, voor Feyenoord dat, dat, dat, dat het goed gaat. Maar goed, er komen ook hele vervelende wedstrijden aan, want Feyenoord moet nog tegen AZ ja. en uh, dat soort van, uh, van gedoe. Ja, moeten uh, ook nog tegen PSV. Maar uh, kortom, uh, ik, uh, ik hoop op, uh, op, ja, op uh, een heel goed verlopen voor, uh, voor de stadionclub en ze hebben uh, wat wat spelers bijgaat en wat nou helemaal uh, grappig is, ik weet niet of je hem hebt gezien, dat is die uh, die uh, Japaner. Ja. En hij uh, ja hij heeft er eentje ingeslagen hoor. Ja. Heel mooi. De, ja. De, de de aanname van de bal was was uh, was heel goed. Hij kreeg hem ook heel goed hoor. Hij neemt hem mee een kap naar buiten toe. En ja, hij, hij legt hem heel mooi in die, in die hoek. Trouwens, ook die goal van Bizeswaren. Uh, die mocht er wel zijn ja, uh, en, heel... en over mooie doelpunten gesproken. Ik heb er nog eentje, moet je luisteren. In school, Ja, ik denk dat is first one since to start to play professionally, so Ja, dat was Rooney. Die. Ja, uh, die, uh, ja. Poh, heb je hem en... gezien? Nee, ik heb hem niet gezien, Luc. Ge nee, ik heb, hem, ik heb hem niet gezien, ik hoorde het gistermiddag. Ik was uh, weggewezen, ja, je doet zaterdag je boodschap, et cetera, Ik kent het wel. En uh, ja, er is een hoop, uh, hoop gedoe op, uh, op de radio. Ja. Maar uh, we hebben elke zondagmorgen op uh, een van die Engelse zenders, en daar kijk ik altijd naar hoor. ik denk rond half negen, negen uur, maar dan laten ze wedstrijden zien. Dus ja, ik ga even nog zo nou. een, uh, een tukje doen. Ja, en dan even en, kijken hoor. Ja, kunnen we wel zien, Johan. Ja. Ze, ze hebben die goal vergeleken met wat Van Basten ooit deed in 1986. Ja! Tegen, tegen de bos. Maar weet je wat het is? Kijk, zulke, zulke doelpunten. Er, er, er zijn meer voetballers. Ik denk aan, aan, aan Houtman heeft het ook een keer geflikt ja. in ja, het, het stadion. Voor de mensen die het ook niet weten, we hebben het dus over echt een omhaal. Hè? Manchester City, Manchester United. Ja. En Rooney scoort de 2-1 in de 78e minuut ja. geloof ik met een omhaal. Fantastisch doelpunt. Ja, het was een fantastische omhaal. Kijk, het zijn, het zijn uh, weinig voetballers die het, uh, die het hebben en die het op zo'n manier... Uh, kunnen doen. En uh, ja, ik ben echt benieuwd. Joh. Ik ga straks de voorzitter nogmaals zo nog een, uh, een tukkie doen. En half negen ben ik standby want ik wil hem zien. hoor dat, <laughs> ja. dat, dat, Absoluut, joh dat, uh, zeker, dat ga ik zeker doen. Joh. Dat zal ik zeker doen. Nou, Ferdinand, dank. Um, uh, geniet van je zondag. Ja, uh, nogmaals uh, bedankt dat ik er mocht zijn. De groeten aan de redactie. Voor jullie allemaal een hele mooie zondag. En uh, tot de volgende weekdag.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 You're gonna stay around, so let's grow old together. We'll grow together, and this love will never. This old love. Lied, liedje speciaal voor jou. Helemaal alleen voor jou gedraaid. Eh, uh, ik heb hem half niet helemaal gehoord. Ah, potverdorie. Uh, draai, draai ik eens een keer wat voor je, man. <laughs> nee, ik. Ja, maar dan wist ik van tevoren ook niemand dat plaatje draaide toen ik je aan de lijn had. Ja, dat is waar ook. Dat is waar ook. Nou, ik draaide hem ook voor de rest van Nederland, hoor. Want uh, het, het was het plaatje van de plug. in Verschuur had hem uitgekozen. Lior in This Old Love. Lekker... En dat was net voor Valentijnsdag. Ja precies, ik dacht lekker toepasselijk, doen we een liefdes... ja, liefdesplaatje. Want die worden, Er worden niet zoveel plaatjes gemaakt hè, over de liefde. Uh, nou, volgens mij veel te veel. <laughs> ja, ik denk het ook. Hey, Niels, laten <laughs> we het over feestjes hebben. Je hebt nog een mooi verhaal. Hè? Nou ja, ik vond het zelf wel een geinig verhaal. Ik uh, zal even kort bij het begin beginnen. Ik wil niet al te veel uitweiden. Mm -hmm. Maar ik ben sinds 11 uh, jaar dakloos. Ja. Maar ik ben op een gegeven moment in Sertogenbosch beland en daar heb ik een heleboel mensen leren kennen. Ja. Uh, ik ben uiteindelijk in een kraakband ook terecht gekomen en heb een hoop mensen leren kennen die zelf ook aan kraken deden en zo. Ja. Uh, zelf nooit aan meegedaan. Maar om even bij het feestje te blijven. Ik was op een gegeven moment weer even op een hangplek waar we regelmatig hingen, maar die was een beetje uitgestorven geraakt. Ja. Op een of andere manier. En ik besloot toch om daar weer eens een keer even een paar uur te gaan zitten, uh -huh. en ik kwam er iemand tegen die ik al heel lang niet had gezien en ik zeg van joh, wat doe jij hier? Ze zegt, nou, wat is een meisje dan, ze zegt, ik ben op zoek naar nieuwe woonruimte, want uh -huh. ik zit nou in een pand in Tilburg en die wordt binnenkort ontruimd. Ja. Yeah. Ze zegt van, maar we geven een afscheidsfeest, heb je zin om te komen? Ik zeg, joh, mag ik die meenemen, mag ik die meenemen, mag ik die meenemen? Ze zegt, ja natuurlijk joh, die heb ik al heel lang niet gezien. Ja. Yeah. Ik zeg, nou, waar en wanneer is het? Nou, dat was dan een groot bedrijfspand. Vierkante meters moet je me even niet vragen. Mm -hmm. Misschien iets groter dan het klooster van daarnet. Ja. Um, maar het bestond uit zes verdiepingen in Tilburg. Ja. Um, de bovenste verdieping hadden ze voor zichzelf een beetje gereserveerd. Voor, voor intimi en voor zichzelf. Mm -hmm. Maar er waren vijf complete verdiepingen helemaal vol met alleen maar feest. Dus vijf verdiepingen en feest had jij? Een afscheidsfeest. Wauw. Ja, dat pand moest gewoon leeg, dat ging ontruimd worden en ze hadden geen zin om uh, te gaan rellen en daarmee bij en dat soort klets. Mm -hmm. Dus ze hadden zoiets van we geven gewoon een feestje, we ruimen de rotsje op en we gaan weg. Nou leuk. Maar wel even een feestje bouwen. Ja, en was het een goed feest? vijf verdiepingen helemaal vol en in bijna <laughs> iedere ruimte draaiden ze andere muziek. Oh wow, wat goed zeg. Echt geweldig. Maar dat, dat moet wel, dat moet, dat klinkt wel als een soort professioneel feestje haast, met, met, uh, waar, waar allemaal, waar echt veel werk aan uh, besteed is. Uh, nou, het zijn sowieso allemaal een. Uh, ja, sorry dat ik het zeg, niks persoonlijks. Zijn stel idioten. In positieve zin dan. Ja. Die slepen altijd rond met apparatuur. Want ik kwam op een gegeven moment in een ruimte terecht. En die stond uh, in de volledige breedte langs de muur. En ik denk dat dat wel een nou, meter of vijf is geweest. Ja. Tot aan het plafond stond hij helemaal volgestapt met spiekers. <laughs> je moest echt gewoon tegen de wind inbanje om naar binnen te komen. Ja, en weet je waarom ik dus nooit dat soort feestjes heb? Omdat ik omdat ik dan zou denken, goh, wat zonde van die speakers, die ga ik natuurlijk niet daar neerzetten. Want straks ze... Maar zo moet je niet denken hè, als je een goed feestje wil hebben. Je nee, moet het al... is waarschijnlijk allemaal gewoon tweedehands wat ze toch al heel lang hebben. Ja, precies. Ja, ja, want dat ja. gaat gewoon, dat nemen ze allemaal mee en dat gaat gewoon naar de volgende locatie. Ja, precies. Dat... Van die apparatuur en die speakers en alles, ja. ze doen daar echt geen afstand van. Dus dat zeulen ze gewoon de hele tijd rond. Ja, dat ja. gaat van het ene pand naar het andere pand. Nou, klinkt als een goed feestje. Ja, dat was echt geweldig. Uh, en, uh, en daarna is het. Uh, ben je naar huis toe gegaan en uh, of in ieder geval weer ja, terug? Huis is ook een groot ja. woord. Uh, <laughs> ja, ik hoor ik het al. ik Ook ja. in, uh, ergens in het kraak ja ja, ja. ja. Wat ik zeg, ik ben al een paar jaar op straat, dus ik loop ook overal en nergens. Maar hmm. dit was echt een geweldige knoop. Nou, weet. klinkt goed, zeg. Ja, het was geweldig. Ik, ik maar nog een keer doen. Ik wou dat ik erbij was. Ja, precies. Nou ja, zoek, zoek een nieuw kraappond uit, want ze worden, ze worden met de enige regelmaat uh, ontruimd de laatste tijd. Dus, uh, ja, vind je het gek. Het mag niet meer, hè? N nee, precies. Dus dat, uh, was, nou ja, dat is de ellende. Ja, Het mag niet meer, maar wel een goede reden voor een feestje. Uh, ja, dus ik zat er ook allemaal van te denken. En ik denk dat er nog wel meer zijn. Gewoon even een keer een pand kraken, feest geven en dan <laughs> Dat meteen weer weg. Hey, Niels, ja. dankjewel voor je verhalen. Ja, graag gedaan. En slaap lekker straks. Jo, heel goed. Jo -jo. Zometeen, Rick, die wil heel graag voetbalcommentator worden. Uh, dat heeft je namelijk gehoord hier op Radio 1. En zo dacht hij, weet je wat? Ik bel ze gewoon even. Vraag ik of ik een dagje mee mag. Nou, je raadt het al. Dat mocht zometeen zijn verslag naar Orson. Nee, no party. <middels> Ain't no party. Onze Rick van BNN University wil heel graag sportsverslaggever worden. Zoals zijn Helden, Annie Houtkamp en Ragnar Niemeijer bijvoorbeeld. En tijd dus voor een maatschappelijke stage. Het is eigenlijk de droombaan voor elke jongen. Gaan zitten op het mooiste plekje in een stadion... en een beetje gaan lullen over het voetbal op het veld. We doen eigenlijk niet veel anders. Ik mocht vandaag meelopen een dag lang met NOS voetbalcommentator Jeroen Groeter. Dezeel. Van Bronkost, Van Bronkhorst. Met een schot. En een goed schot. Een schitterend schot. Een fantastisch doelpunt van de aanvoerder van Nederland. Vaak scoort hij niet. Het is pas zijn vijfde in 105 Interlands. Maar als hij scoort, dan is het vaak een mooie goal. Maar dit is een schitterende goal. Ruimte om uit te halen. Maar eens proberen en dan vindt hij de verre kruising. De werkweek voor een voetbalcommentator, hoe ziet dat eruit? Je komt maandag binnen op de redactie en dan? Ja, op maandag begint eigenlijk de week met de redactievergadering. Dan komen alle commentatoren van Studio Sport en ook langs de lijn, de radiovariant, komen bij elkaar. En die bepraten wat er is gebeurd in het weekend. Het kan gaan over wat er is gebeurd in wedstrijden. Niet zozeer wat betreft de wedstrijd zelf, maar wat wij als commentator tegen zijn gekomen. Technische problemen, logistieke problemen. En verder gaan we door op de nieuwtjes, de situatie bij de club. Want je hebt nooit een vaste ploeg, dus het is heel handig als je met elkaar die informatie uitwisselt. De ploeg, de ploeg. Ook Utrecht had hij nog zomaar kunnen winnen in de zon. Die, speelt, die speelt niet, nee, want uh, Leugen speelt op zijn plaats. En Landsaat speelt wel. En dan met Jansen en Brahma op middenveld. Ja. Misschien dat Brahma trouwens nog als vervanger van de Jong komt. Ik denk dat Van ja, Marwijk ja. ja, ook wel op de tribune zit. Ja. Ook voor Stroopman. En dan speelt Luc de Jong. Ja, die viel af voor het echte Oranje, maar die speelt dan rechtsbuiten. Ja. Hoe belangrijk zijn dit soort gesprekjes nou? nou dit, is, uh, dit is gewoon lekker. Even, even toetsen, wat gebeurt er? En dan begint het meteen weer met te draaien in het hoofd. Hè? Zo van, uh, oké, okay, uh, dus Leugers uh, gaat spelen. Die komt uh, Duplan tegen. Nou, dat kunnen interessante duels worden. En uh, het is heel belangrijk voor Utrecht als, uh, dat uh, de moesje meespeelt. Maar als hij niet meespeelt, ja kan Twente misschien profiteren... met mensen die doorschuiven vanuit het centrum. Douglas en... Uh, en uh, ja, die ook alweer. Vandaag FC Utrecht, FC Twente. Half drie begint de wedstrijd. Het is nu kwart over één... Ongeveer. Wat gaat er nog allemaal gebeuren voordat het uh, uiteindelijk begint? Nou, ik vind het altijd heel fijn om, uh, om vroeg in het stadion te zijn. Dus ik ben meestal uh, anderhalf uur voor de wedstrijd uh, ben ik aanwezig. Dan lopen we het rond, uh, dan praat ik met wat mensen. Uh, als het even kan uh, zie ik de trainers nog. Dan vraag ik van, goh, wat is, uh, wat is de bedoeling vandaag? Hoe gaan jullie spelen? Uh, niet alleen qua opstelling, maar ook qua intentie, speelwijze. Waar liggen de mogelijkheden? Wat is de zwakte van de tegenstander? Waar ga je op inspelen? Zodat ik zeg maar een soort van... Uh, ...van vooraf weet wat er zou kunnen gaan gebeuren in een wedstrijd. Maar ik vind het wel belangrijk om uh, door vroeg in het stadion aanwezig te zijn... ...echt in de wedstrijd te kunnen leven. Vast een beetje die sfeer op te snuiven. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we langzaam maar zeker uh, gaan we naar de commentaarpositie toe. Dat uh, gebeurt een half uur voor de wedstrijd ongeveer. Verder veel koffie drinken. Assare, goed gedaan. Nana Assare. Moet de bal voor zijn linker hebben, dat heeft hij nu. De kogel. Terecht. Eerste helft is voorbij en uh, Jeroen doet meteen pff, vermoeiende wedstrijd. Maar wat is er zo vermoeiend nu aan voor jou? Uh, wat het heel vermoeiend maakt is dat je commentaar geeft met de samenvatting in je achterhoofd. en Bijna geen enkele aanval leidt tot iets concreets. Dus elke keer moet je weer herhalen en opnieuw duiden en je verhaal opnieuw beginnen. En, uh, eigenlijk is het gewoon een, een hele tegenvallende slechte eerste helft van, uh, van twee kanten. Gelukkig nog wel een doelpunt gezien en... Uh, ja, hopelijk resulteert dat in een, in een betere tweede helft. Dat is natuurlijk ook voetbal, hè? Je kunt een hele spannende verwachtingen hebben, en echt zin hebben in een wedstrijd en denken van, nou, dit gaat wat worden. En ja, dan valt het tegen. Ja, weet het, het ligt niet aan mij. Nee, dat, hopelijk niet, anders mag je nooit meer mee. De jong krijgt vrije doortocht van Cornelissen en Chatley scoort. Twente loopt er gewoon doorheen. Uh, volgende week weer. Ja, natuurlijk. Volgende week weer twee wedstrijden. Op zaterdag naar Feyenoord-Herakles. belangrijke wedstrijd met name voor Feyenoord. En uh, de avondwedstrijden in de Kuip zijn altijd wel magisch. Met het kunstlicht. En op de een of andere manier speelt Feyenoord dan altijd beter dan uh, op zondag. Dus dat was wat leuk. En uh, zondag ga ik naar uh, rode Ajax. Ja, wat ook belangrijk. Ajax doet mee om de titel. En uh, moeilijke uitwedstrijd altijd. Dus uh, weer uh, twee duels om uh, echt naar vooruit te kijken. Hij houdt het dan nooit op? Het houdt echt nooit op. Elke week is het weer feest. En nu het bevrijdende eindsignaal. En zoals je weet heeft Feyenoord gewonnen van Heracles met 2 tegen 1. Je, uh, een beetje muziekliefhebber bent, dan denk je, hmm, waar klinkt dat nou naar? Nou? Waar klinkt dat nou naar? Nou? nou, het klinkt naar The Strokes. En dat komt omdat dit de nieuwe plaat is van The Strokes. Um, van uh, This Is It. Of nee, niet This Is It. Is This It. <laughs> Toen kwamen ze daarmee in 2001. En fantastisch. De plaat natuurlijk. En nu hebben ze een nieuwe single, die hebben ze online gezet. Uh, een paar dagen geleden was dat, Daar hebben ze 48 uur online gezet. Uh, The Undercover of Darkness, zo heet die. En in maart komt, uh, komt er weer een nieuwe plaat uit van The Strokes. En, en, en ik wil het toch even met je delen, omdat The Strokes echt wel een van de, ja, de belangrijkste bands is van, uh, van de afgelopen decennia. Dus... Vandaar, de nieuwe single dus van The Strokes. Ik kreeg een mailtje, dat is heel grappig. Tenminste, ik moest er zelf heel erg om lachen. Vorige week heb ik namelijk verteld in dit programma wie de mol is. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Um, ik zei namelijk dat de mol, dat dat um, uh, Karin de Groot was. V vertelde ik zo. Uit, de, uit het niets. En uh, nu kreeg ik een mailtje van, uh, van Corrie. En Corrie zegt, Luc, ik, denk, ik heb het aan de AVRO gemaild dat jij wist wie de mol is. In de Groot. Dus ik hoop dat je hierdoor niet meer op de radio te horen zal zijn. Want ik hoop dat BNN voor goed en voor altijd van de radio verdwijnt. Nee. En anders is er ook nog een knop om de radio uit te zetten. Dat is zeker, zeker voor die waarloze programma die jullie uitzenden. Goed van Corrie. Dan ineens zonder EDA aan. Maar daar vond ik al. En Bas, die is hier ook in de studio. Bas, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik neem het ja. nu over. Hè. Ja, ja. Nee, maar jij, ik kan me wel herinneren. Want, want jij ging toen slapen, maar ik sprak je nog heel even via Twitter. Ja. En jij bleef hangen omdat ik dus ging verklappen wie de mol is. Ja! Want ik. Nou, ik lag al bijna te slapen. En toen werd ik op een gegeven moment gewoon weer wakker. Ja. Midden in de nacht. En, ja. Precies op dat moment zei jij volgens mij... Oh, ik was in de AKN-gebouw -E en ik heb gehoord wie de mol is. Ja. En toen dacht ik, ja shit, ja. nu moet ik blijven luisteren natuurlijk. Ik wil het weten. Want jij kijkt de mol? Ik kijk, ja, ik kijk wel de mol, ja. Want dat was namelijk een beetje het experimentje. Kijken hoeveel, uh, da, wat dat nou doet met me. Want het is dus gewoon een tv-programma. Ja. En, um, uh, en toen dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon net alsof ik weet wie de winnaar is. Want ik kijk het hele programma en ik moest zelfs op Wikipedia opzoeken wie erin zit dit jaar. En toen... En, maar wat een reactie is dat uit. Want er zijn momenten dat je gewoon iets roept... en dat er geen enkele reactie is. Maar ja. gaat het ineens om een tv-programma? En ineens, ja. bam! Heb je ook nog ja. een reactie gehad van de avro dan? Nee, nog niet. Maar dat <lacht> <lacht> verwacht ik toch wel. Want uh, Corrie heeft dus de Afro gemeld dat ja. ik wist wie de mol is. Ja. ja, Dus ik denk dat de Afro nu ook wel uh, zit zitten. Maar uh, dat, wat ik, wat, ik schoon hem wel door mijn hoofd in. Wat nou als het echt in de Groot is? Dat zou heel goed kunnen volgens mij. Nou, ik, ik, ik, ik kijk het wel. Ik denk niet dat het Karin is. Hoor. Ja, maar kijk, weet je ik heb het ik... deze week trouwens niet gezien. Nou, Oké. Okay. Nou, ik denk dus... Ik kijk het programma niet, maar volgens mij heb ik ze wel door. Ja. Um, want volgens mij maakt de Avro zo'n programma... Um, uh, voor, die maken het voor de kijker. Dus die willen de kijker in de maling nemen. En niet per se de deelnemers. Die moeten ook wel in de maling worden genomen. Maar dat is net iets minder belangrijk dan de kijker. Dus ik denk dus dat ze um, de, de, de, de deelnemers zo in beeld brengen dat jij dus altijd denkt dat dus één, iemand, één bepaald iemand de mol is... Mm. en die het dan niet is. Maar, maar want ze kunnen dus alles, kunnen ze fucken. Ja. Dus het, is, het is één grote manipuleershow. En dat vind ik dus niet zo leuk aan Wie is de Mol? Omdat je... Um, je, wordt, je wordt in de maling genomen. Dat is soms wel leuk op de tv of het is, het is zo. Maar je wordt zo dubbel in de maling genomen. Ja. En, door de, en door het, de, de, door het spel. Uh -huh. Maar ook nog eens een keertje door de programmamakers... En dan ook nog eens een keertje door de kandidaten. Ja, ja nee, je hebt sommige mensen die gaan het inderdaad helemaal volgen. En die gaan he, op pauze en, en achteruit kijken ja. en zo. En ja, die zijn er heel scherp mee bezig. Ja, ik kijk het altijd gewoon en dus vind ik het leuk. Ja. En vooral een man aan het rijven eigenlijk nu. Ja, ja, nou, ja uh, die zit erin. Hè? Ja, maar dat is het is leuk, inderdaad daai. Ja. Je wordt op, op, meer, op alle manieren wat je wel gefukt en gemanipuleerd. ja, nou, ja. Wij, wij, uh, Sanne de Heer, die, die heeft nu een ochtendprogramma op Radio 2. Die werkte vroeger bij BNN. En die heeft dus, die heeft dus een keertje meegedaan aan Wie is de Mol. En daarvoor en daarna um, was hij echt helemaal lijp van Wie is de Mol. Maar die had dus ook echt uh, Wie is de Mol feestjes elke keer als dan Wie is de Mol begon en Wie is de Mol op televisie was ging hij dus met vrienden noemde die vrienden uit en met vrienden daar zo in de, ja. in de woonkamer en allemaal Wie is de Mol kijken oké okay. ja. en ja. ik ken ook mensen die uh, die Wie is de Molletje spelen wie is de molletje? Ja, dus ja? die gaan dus naar een of ander natuurgebied. om daar drie weken lang ergens in de, de Veluwe of zo. Nee. Gaan ze dus wie is de mol spelen? Echt? Dan is dus één iemand de mol en ja? die hebben heel dat plan uitgeschreven <laughs> en zo en dan moet je eens dus raden wie is de mol. Dat is wel gek? Zijn gek zijn zeg. Ja, mensen gaan heel ver. Hè, ja. Ja. Ja. Kijk, jij ook boerzoekvrouw? Uh, nee, ja af en toe kijk ik dat. Ja, maar je je bent toch ooit op zoek gaan naar die boer toch? Ik ben, ben uh, bij uh, boer Gijsbert geweest. Uh, ja. uh, hoe was dat? Uh, dat was wel bijzonder, maar hij was er niet. Hij was niet thuis. Ik oh. heb nog een poosje gewacht, maar hij was er uiteindelijk Wat gaat Ging daar doen? Uh, ik ging kijken welke vrouw die had uitgekozen. <laughs> je wilde dat weten? Ja. ja. Ben je erachter gekomen? Nee. Nee, bij, bij niemand zijn we erachter gekomen. Nee, hè? de aandacht bewaken ze goed, hè? Is ja. Een soort fort is het, die televisiewereld. Ja. Nou, goed dan. Hey, zo zometeen ga je speeddaten, hoorde ik al in een reportage. Ja. Oh? Ja, dat was heftig. Spannend, spannend, spannend. Dankjewel Bas. En dit is ook een nieuwe plaat. Een hele mooie. En als je weet... Waar het introotje op lijkt, wat je zometeen gaat horen, dan hoor ik het graag van je. Dit. Waar lijkt het op? I don't wanna tell you what you already know. This is me that you're talking to. And anything I say, I said before. my Joan police woman, zo heet deze uh, zangeres. Ze heet eigenlijk Joan Ether, En ze heeft een plaat gemaakt, The Deep Fields. Die is inmiddels uit. En dit is de eerste single daarvan, The Magic. En uh, nou, je, je kunt haar wel kennen, want ze heeft nogal meer uh, albums gemaakt. En ik vind het echt een topartiest. Maar het leek dus ergens op. Hè? Had je dat door? Dat, het, het, het, dat, be dat beginnetje van die plaat, dat leek ergens op. Dit komt zo meteen eraan. Moet je maar goed luisteren. Het, het lijkt ergens op. dit? Wat is het? Nou, ik kreeg een mailtje van Joeri, die zei, het lijkt op, uh, op dit. Precies hetzelfde, dat betekent. Doorspoelen. Tun, en dan vooral dat kleine dingetje op de achtergrond. Crimea River van Justin Timberlake, daar lijkt het een beetje op. Maar goed, doet er niet toe. The Magic, hele mooie plaat. En ze staat donderdag in Paradiso in Amsterdam. Mocht je daar nog kaarten voor willen hebben. Volgens mij zijn ze nog wel te vinden. We gaan naar de week van Joris Kreugel. Die was op het WK snert. Mijn week begon met uh, Witlof. Ik uh, moest uh, naar een boer toe, want uh, Witlof moest weer op de kaart worden gezet. Omdat een heleboel mensen het uh, niet meer eten. Ik vond het ook niet lekker, maar bij de inzien in een salade ging het er toch wel in. Maar waar ik wel gek op ben, dat is echt de winterkost. En dat is hier op het WK snit en Stampot koken. En uh, een heleboel uh, mensen zijn druk bezig. En ik uh, ben helemaal naar Groningen afgereisd. Want uh, ik wil dat ook eten. En zeker als het van hele goede kwaliteit is... Gerard Knolhoff, die staat hier in de keuken en die maakt stamppot rode kool. Ja. En dan zeg jij inderdaad. inderdaad. <lacht> ik hou niet van rode kool. Nee, maar ja, daar kunnen we niet overal, uh, kunnen niet overal rekening houden. Dan ga ik even naar uh, de volgende kok in, hè, Tieneke. Hoi. ben je het maken? Ik ben uh, een ja. lekkere snert aan het maken. Je ook lekker. Ja, ik mag straks wel een hopje. Ik eet het meestal uit blik. Ja, dat is een beetje jammer. Hoezo? Nou, als je het lekker vindt, dan is het prima. Maar dit is veel lekkerder. Wat, ben je een beetje zenuwachtig nu ook, met de twee k Nou, het is wel uh, slapeloze nachten die er vooraf uh, gingen. Ja, het is, uh, het is wel een spannend moment. Het is wel het hoogtepunt van het jaar, zo'n beetje. Nou, wat is je achtergrond dan, dat je hier staat? Ik ben niet uh, kok, ik ben arts. Uh, oh, dat is wel even heel gynacoloog. iets anders. In opleiding. Oh, je bent gynaecoloog. Ja. Hoe kom je dan hier verzeld? Ja, dat is gewoon... Uh, ik dacht, uh, wist wel een dienst om en... Uh, ja, we zijn even kijken. Goedemorgen. Vindt u dat Tineke het doet? Nou, ze snijdt haar praai heel mooi. Maar voor de rest kan ik daar nog niks over zeggen. Want we gaan uh, natuurlijk pas aan het eind van de dag gaan we de uitslag bekendmaken. En uh, als je dan wereldkampioen bent, wat gebeurt er dan met je? Nou, dat heb je eeuwige roem. U weet wat zij doet? Nee, wij als juryleden uh, leden weten niet wat, uh, wat de personen allemaal doen. Nee. Nee. Mag ik het vertellen? Ja, dat mag altijd. Ze is gynaecoloog. Ginecolo, dat is een heel ander iets dan uh, snel te koken. Tineke haalt de deksel van het de pannetje af. En Wat zit daar allemaal in? Nou, het is uh, lekker uh, bovenop drijft de ui. Daaronder zit een laagje met uh, wortel. Heel veel vlees zit eronderin en uh, split, split echt Mmm, het ziet er lekker uit. Begin al een beetje trek te krijgen. Hoe laat ben je klaar? Nou, ik hoop een uurtje of twaalf. Oh, dan kunnen we wel lekker aan de slag. Ja, dan ben je welkom voor een kommetje. Ik heb uh, niks gegeten vanmorgen. Nee, ja, weet ik ook niet. Ik wacht, uh, ja, ik wacht gewoon op de snet eigenlijk. ik een beetje uit mijn mond. Begint het nu al? Nee, als je s morgens niks eet, dan. Uh... <laughs> de jury gaat er nu uh, even een hapje van nemen. <laughs> ja, de jury is nu even aan het uh, schrijven, of cijfertjes aan het geven. Ja, dat klopt ja. Geur en smaak. Zie ik daar nou bas staan? De jury geeft een ba ja. in plaats van een cijfer. Ik heb net even gekeken bij de juryrapporten. Nou, vertel. Nou, je had wel een paar keer voldoende, maar eentje schreef er ba op. Ja, dat kan ik me niet voorstellen. Er staan kommetjes achter, mag ik er ook heen? Ja, zeker. Tweeënhalf uur moeten wachten. Mijn maag knort enorm. Maar ik heb een bakje soep van haar gekregen en we gaan eens dus even een hapje nemen. Met een plakje worst. En echt waar, ik vind het heerlijk. Ik heb net de cijfers gezien. Ik denk niet dat je wereldkampioen wordt, maar voor mij ben je wel gewoon de wereldkampioen. Verkeerde pina's lasten, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten. Zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Hé, mijn prachtig mooie dag. Hé, mijn prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor vandaag. Op deze prachtig mooie dag. Op deze...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 Vroeger, heel lang, lang geleden, woonde ik in Drenthe, en uh, wel in Hoogveen, aan de Zwammerdamstraat, nummer 21, voor de mensen die het willen weten. Uh, en dat was achter een bos, of voor een bos, dat ligt er maar net aan uh, waar je staat. Maar in ieder geval, um, het grenste aan een bos mijn huis. En aan de andere kant van het huis was het Kerkplein, zo noemden we dat dan, en daar gingen we altijd voetballen. En dat was allemaal in rente En als ik dan naar school ging, naar het Kienhold, ook in Hogeveen. Uh, in dan liep ik door het bos heen. En uh, nou, dan kwam ik uit, uh, uit bij de school. En uh, na afloop van school ging ik dan een, uh, ging ik dan een Donald Duckje lezen. En die Donald Duckies, die las ik dan in de Witte Boom. En de Witte Boom stond naast de school, naast het Kienhold En dat was de Witte Boom. En uh, daar klom ik dan in samen met mijn beste vriend op dat moment. En die... Het Leon. En uh, nu zoek ik een brug richting uh, Daniel Loos. Die is zo niet te vinden, want ik ken de skik nog niet. Maar het woord skik, dat ken ik wel. Want we hadden namelijk altijd heel veel skik. Skik hadden we. En misschien ken je, weet, je niet, weet je niet wat het is, skik. Maar skik is dus plezier hebben in het Drens... Nou ja, en uh, zo is de brug snel gemaakt. Daniel Loos is inmiddels niet meer de zanger van Skik, want Skik bestaat niet meer. Maar hij maakt wel heel veel mooie dingen. Prachtig mooie dag heeft hij gemaakt. Nieuw liedje van hem en het staat op zijn album en dat gaat binnenkort uitkomen. En het heet Houd Moed. Sterker nog, binnenkort. Ha, ah, zeg ik binnenkort. Ik bedoel morgen. Dus dan kun je, moet je nog een hele ochtend wachten ook. Omdat elke maandagochtend altijd de winkels dicht zijn. Tenminste, wel in Drenthe. De rest van Nederland weet ik eigenlijk. Genesis, I can dance. Lezen op, uh, op, uh, op de teksttelevisie. He, als je nu tv aanzet, dan zie je, zie je gewoon het nieuws voorbij scrollen. En, uh, er staan dus berichtjes over uh, nieuws over, over de protestacties in Algerije. Ook daar is het losgegaan. Um, maar dat, maar dat, dat willen ze liever niet. Er hebben. Ze hebben niet zo zin in daar in Algerije. Dus het is verboden. Alleen nu gaan ze in Algerije... willen ze eigenlijk ook een revolutie hebben. En uh, nu gaan de betogers, zo'n 10.000... die gaan toch de straat op. Nou, Dat is goed, hè? dat is mooi voor ze dat ze de straat op gaan. Als ze dat willen, dan, dan moeten ze dat doen. En die vrijheid moeten ze hebben. Alleen dan staat erbij, en dat verbaast me wel een beetje... dat er dus um, 30.000 agenten aanwezig zijn. En dan vraag ik me wel af... dat ze dus uh, 10.000 betogers... En dus 30.000 agenten. Oh, oh, oh. Dat lijkt mij wat veel, op een of andere manier. We checken natuurlijk, hè, die 30.000 agenten, want er, er zijn nog niet echt heel veel journalisten daar, maar 10.000 betogers en 30.000 agenten. Uh, en er staat er ook bij, duidelijk is wel dat de politie in de meerderheid is. Ja, dat lijkt mij ook wel. Ja. Maar ik, ik vraag me af of dat echt zo is. Maar goed, wie ben ik? California Dreaming nu van de mamas en de papas. Just alone